met het NOS-journaal. In Apeldoorn zitten 540 huishoudens de komende dagen zonder gas. Door een gesprongen waterleiding is ook de gasleiding beschadigd. Er is water en modder in terechtgekomen. En het duurt zeker drie dagen voordat de leiding is schoongemaakt. De bewoners kunnen in die tijd gratis douchen in een zwembad in de buurt. De sabotage van een Belgische kerncentrale afgelopen zomer... was mogelijk het werk van terroristen. Dat zegt een Belgische terreurbestrijder... In augustus lekte in de kerncentrale bij Antwerpen door sabotage in korte tijd veel smeerolie weg. Een stoomturbine raakte daardoor oververhit. De reactor ligt nog steeds stil. 40.000 alleenstaande ouders worden ontzien door de Belastingdienst. De fiscus wilde hun kindgebonden budget inhouden... omdat de eenoudergezinnen de afgelopen tijd een te hoog bedrag aan toeslagen hadden gekregen. Maar daardoor dreigden ze onder het bestaansminimum te komen... De Belastingdienst heeft nu op aandringen van de ombudsman besloten... dat die gezinnen in ieder geval niet worden gekort op hun kindgebonden budget. Zeker 70 Ethiopische vluchtelingen zijn om het leven gekomen... toen hun boot verging op de Rode Zee. Ze waren in slecht weer terechtgekomen. De Ethiopiërs probeerden naar Jemen te komen. Dat land wordt gezien als de poort naar rijkere landen... zoals Saoedi-Arabië en Europa. In de dierentuin van Barcelona is een man in het Leeuwenverblijf gesprongen. De dieren vielen hem aan en hij raakte zwaar gewond. De Spanjaard kon door medewerkers van de dierentuin worden bevrijd... toen de brandweer water naar de Leeuwen spoot. Waarom de man over de omheining klom is niet duidelijk. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy derde geworden. Ze wonnen de troostfinale met 2-1 van Nieuw-Zeeland... De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Xander Waart en Liedewij Welten. Het weer, in het noorden nog kans op buien. Verder is het vannacht overwegend droog. In het binnenland kan het licht vriezen. Morgen wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. GFM. Met nu het laatste uur.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 Ja, ik ben nog, was wel met studie begonnen, maar door de, ja, de woonomstandigheden en, en het niet lekker in mijn vel zitten, heb ik hem met de pet gegooid, eigenlijk, om zo maar te zeggen. ben Ik denk, het was het eerste jaar, heb ik half, half afgemaakt en mm -hmm. daarna gewoon ook gestopt en fulltime gaan werken. Ja, en dat is toch wel mooi dat je dan een baan hebt gevonden en toen kon je dat afronden, dat project van het... Uh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 Een, uh, ja, een discipleschapstraining. Dat je echt leert van uh, hoe je erop uit moet gaan om het woord van God te vertellen. Oké, okay, ja, dat zou je wel heel graag willen doen. Dat zit je ook bij uh... uh, met de opdracht Doet Wit de Mission. Een mm -hmm. organisatie, bedoel je die organisatie ja, ook? Iets. Ja. En dan gaan ze ook uh, na zo'n studie ook, uh, over de wereld, evangeliseren mm -hmm. of hulpverlening.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 Daar ging jij naartoe, naar die koffie? Ja, daar ging ik naartoe en, uh, ja. en op een gegeven moment kwam ik hun tegen bij in een informatieinstant. En ik vond dat wel interessant, ik had zoiets, maar ja, ik, voelde, ik voelde me niet getrokken om uh, met hun mee te gaan naar een, uh, mm. een houseparty. Omdat ik ja. zelf uh, heel graag ook dat soort muziek luisterde. Dus ik heb wel zoiets van: dan ga ik liever binnen staan en dan kom ik niet meer tot mijn doel. Mm. Dus toen uh, op een gegeven moment uh, heb ik het uh, aan de kant gelegd. En, uh,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 Nou, ja, dan kom je ook wel eens bij uh, andere jongeren. Dat uh, uh, is in baas 7, kan je vertellen wat baas 7 is? Ja, dat kan ik zeker. Dat is een, een jeugddienst. Voor, voor, echt voor jongeren van de vanaf de basisschool tot een jaar of 25. En dan hebben we een eigen band hebben band daar staan. We, we, hebben, we hebben een gebedsteam. Ja, we hebben een gebedsteam. We hebben.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 Ja, er komen er uh, redelijk wat op af. Ze komen echt uit het hele land, of soms oh, ja. hebben we wel mensen uit Zeeland daar zitten en dan denk je echt wel, gaan jullie voor even één avondje in de maand gaan jullie hierheen? Ja, dat is wel heel erg leuk. Maar uh, ik denk, denk dat er een man of zes, zevenhonderd in kan, als, als, we niet, als we niet proppen. Ja.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 It's not alone.